Kees Groot met het NOS-journaal. Het nieuwe richting miljoen euro. Het kabinet heeft dat besloten. De Boeing 737 Business Jet vervangt het huidige regeringstoestel een Fokker 70 die aan vervanging toe is. Het nieuwe vliegtuig stoot 20% minder CO2 uit en kan zonder tussenstop naar de Antillen vliegen. Het huidige toestel kan dat niet. Ook krijgt het regeringsvliegtuig een nieuwe naam. Nu is dat nog KBX, genoemd naar koningin Beatrix. En dat wordt GOV, de Engelse afkorting voor regering. Het Witte Huis overweegt buitenlanders... onder wie Nederlanders bij aankomst in de VS... te vragen om inzage in gevoelige informatie op hun telefoon. Het gaat bijvoorbeeld om het adresboek, wachtwoorden... van sociale media-accounts en financiële informatie. Overheidsfunctionarissen zeggen tegen de Wall Street Journal... dat dat nodig is in de strijd tegen terrorisme... Nu al kan reizigers naar de VS worden gevraagd om informatie... maar dat mag wel worden geweigerd. Het dodental na de vermoedelijke gifgasaanval in Syrië... is opgelopen tot 100, dat zegt een medische hulpdienst. Er zouden ongeveer 400 gewonden zijn. Volgens de Syrische oppositie is de actie uitgevoerd... door straaljagers van het regeringsleger of van de Russen. De stad in het noordwesten is in handen van opstandelingen. Een bron bij het Syrische leger spreekt tegen... dat regeringstroepen chemische wapens hebben gebruikt. De PvdA in de Tweede Kamer stopt met het boycotten van de PVV. Voorstellen van die partij zullen voortaan op de inhoud beoordeeld worden. Na de uitspraken van Geert Wilders over minder Marokkanen... besloot de PvdA aan geen enkel voorstel van de PVV meer mee te werken. Maar vanmiddag stemde de PvdA voor het eerst weer wel mee met de motie van de PVV. Het weer toenemende bewolking. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. De minima liggen rond 5 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en kan er een bui vallen. En met 10 tot 13 graden is het een stuk frisser. Donderdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad lossen nu heel snel op. Er zijn nog een paar uitzonderingen. Dit zijn de belangrijkste. De A4, Rotterdam-Amsterdam. Langzaam rijden nog tussen knooppunt Ipenburg en Dorp. Op de A9, Diemen-Amstelveen, ligt een dode zwaan op het asfalt. Tussen knop het Holendrecht en Oudekerk en de Amstel. 10 minuten vertraging. De A10 Zuid, daar blijft de druk tussen de afrit Watergraafsmeer en knop het Nieuwe Meer richting Den Haag. 10 minuten extra. A27, Breda, Utrecht bij knooppunt Everdingen, 3. En richting Breda bij Barendrecht op de A29 nog, nee. Eerste fiets op de A27, Utrecht, Breda bij Lexmond. Daar staat 2 kilometer. En de A29, Rotterdam, Bergen op Zoom, bij Barendrecht na een ongeluk nog 2 kilometer. Maar dat begint op te lossen. En dat was de verkeersinformatie.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 Het tweede deel van CFM in de avond live. En we maken er een gezellige uitzending van. Dat hoort u alweer op tachtig rond. Tijmen, ja, het tweede deel, wat kunnen we verwachten? Het tweede deel kunnen we. Oh. Ja? Ja, nee, zet gewoon nu pas mijn microfoon aan. Nee, klap Net weer. Net op mijn microfoon aan in de reclame. Ja. Oh, oh, oh. Nee, uh, wat, kunnen we kunnen wel een paar, of één of twee. Nee, Nee, Eén, één interview verwachten. En, een, uh, en natuurlijk een uh, hoopje muziek weer. Een paar nummertjes. Ja, genoeg, genoeg, genoeg. En uh, ja, we hebben natuurlijk Lietse Hillen. En uh, die, uh, die gaat over billen zingen. Dus uh, ik ben benieuwd. En uh, u kan natuurlijk ook verzoekjes indienen 023-573-0393. Zeker weten. Wat eet u vanavond, daar ben ik ook eigenlijk wel even benieuwd naar. En... Uh, Laat het even weten. Of een verzoekje. Maakt niet uit. Of een gezellig kletsje. Maakt ook allemaal niet uit deze uitzending. Want uh, we hebben altijd hier een gezellige dinsdagavond van 6 tot 8, hier op CFM Zandvoort. Uh, in ieder geval, uh, volgende week hebben we ook leuke artiesten in een uitzending. Laten we zo meteen even weten wie allemaal. En um, ja, volgende week ben jij er niet, hè, Tijmen? Nee, volgende week uh, sla ik een keer over. Nee, ik lig. Uh... Even kijken, ik lig vijf dagen in het ziekenhuis. Oké, okay, en dan gaan we jou gewoon even bellen hoe het gaat. Ja, dat vind ik wel leuk. Doen we gewoon. Leuk, leuk, ja. leuk, leuk, leuk. In ieder geval, dames en heren, blijf lekker luisteren. Dit is CFM in de avond live. in ieder geval genoeg muziek en gezelligheid hier op uw radio. En uh, verzoekjes 023 573 0393. Met mijn handen in mijn haar, denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.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 wat ze zijn terug hier uh, op uw radio. En uh, hartstikke leuk uh, dat u uh, nog steeds luistert naar CFM in de Avond Live. We gaan naar ons vaste item: Showbiz Nieuws met uh, niemand minder dan timer. We gaan eerst even naar het andere nieuwtje timen. Want anders uh, klopt het niet. Het, uh, even kijken. U, de, bovenaan, bovenaan, ja. Ja, ja, ja, ja. Deze wil je? Ja, ja. En daarna die, die eerst. Heb je, mijn, uh, je hebt mijn microfoon weer niet aan, hè? Jawel, je staat hartstikke aan. Oh, Oké. Okay. Doe nee, je het jezelf toch? Hoor je niet praten zelf? Jawel. jawel. Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. nee, er is nieuws. Vertel. Deze week werd weer bekend dat Badrahari terugkeert in, in zijn zelf voor 220 dagen. Oh, hij huurt weer een kamertje. Hij huurt weer een, een gezellig kamertje. Mag, nou. je nog even, mag je nog even een paar dagen zitten. Dat zijn er lang, hè? 220 dagen. Dat vind ik wel uh, ik vind het pittig. Dat is uh, twee jaar wat? Nee, 220 dagen. Even kijken, dat is... Uh... Oh, nee nee, nee, nee, nee, dat is een gelul wat ik zeg. Ja. We hebben 365 dagen in dit jaar. Dus dat uh, is bijna meer dan een half jaar. Zeven maanden. Ja. ja. Nou, lekker dan. Oh, het echte is nieuws. Nee ik, <laughs> nee, ik zal hem even uitklikken. <laughs> Goed. Dus uh... ja, dus, uh, hij zit uh, lang en zelden. Komt natuurlijk door het hele verhaal met uh, Koen Everink. En nog andere zaken die lo lopen, heb ik gelezen. Ja, fris type. <laughs> nou, lekker bezig. Hij is, uh, hij is goed bezig. Uh, ja, we hebben nog een ander nieuwtje. Een muziek, uh, muzieknieuwtje. Hè? Ja, vertel. Ja, ik weet niet of je er heel erg blij mee moet zijn, maar Marco Bosato, dubbel in top 10, uitvaartmuziek. Ja, maar even nog één dingetje. Er was ook iets over Ed Sheeran. Sheeran. Ja, welke wil je eerst? Ik wil ja. deze. Ja, maar ja Ed Sheeran, hè? doe maar Ed Sheeran. want ik, ik heb namelijk iets klaarstaan daarna, toch? Oké, okay, nou, dat weet ik niet. Nou, ja, ja, okay. ja. Oké, jij houdt geheimen voor mij, prima. Uh, ja, want Ed Sheeran die uh, staat een paar dagen in, uh, in de Ziggo Dome. Ga jij trouwens? Nee, nee, nee, nee. nee. Het is wel heel goede muziek, hè? Sorry, ja, ik had, echt wel, uh, ik had het wel graag gewild, maar ja, helaas. Maar uh, ja, wat, wat, wat, wat is er allemaal aan de hand dan in Amsterdam? Ja, hij wil, hij wil graag uh, een huis in Nederland. Zodat hij uh, als hij in Nederland is, dan, uh, dan kan hij lekker in zijn eigen woning uh, een slaapje doen. En, uh, en lekker met vrienden opstappen in Amsterdam. Ja, want hij is laatst best wel voor in Nederland, toch? Ja, zeker weten. Maar ja, we moeten natuurlijk afvragen of dit, uh, of dit waar is. Want Justin Bieber zou ook in Amsterdam te komen wonen. En volgens mij woont hij er nog steeds niet. Nee, nee, nee. Want hij, die bekende DJ woont daar natuurlijk wel. Daar logeert hij veel. Ja, en voor de rest uh, gebeurt er niet zoveel. Volgens maar... mij uh, is hij hier verder niet heel veel te vinden. Nee, nee, nee, nee. Dus uh, ik ben benieuwd. We houden het in de gaten. Ja, nou ja we gaan het zien. En dan heb je nog een laatste nieuwtje over Marco Bezaad. U hoorde het net al een beetje over de begrafenis top 10. Ja, daar, daar zit hij dubbel in. Met uh, breng me naar het water. Die staat op nummer 9. Ja. En op 4 staat dan uh, afscheid nemen bestaat niet. Oké, okay, nou. Ja, nou, ik weet niet of je er blij mee moet zijn, maar... Ik denk dat als je die top 100 pakt... dat hij er wel uh, 20 keer in staat, denk ik. Denk je ook niet? Nou, het zou zomaar kunnen, ja. Ja, en over afscheid nemen bestaat niet... Um, Gaan we hem draaien? Zullen we hem lekker gaan draaien? Gaan we doen. Oké. Okay. Afscheid nemen bestaat niet. Marco Bazzato. Hij staat op uh, nummer 10, uh, hè? In de begrafenis top 10. 4, 4, sorry. 4, 4, 4. Oh, oh. Verlaat je niet, Mijn lief, liefje moet me geloven, al doet de pijn. Ik wil dat je me loslaat, en dat je morgen weer verder gaat. Eenzaam of bang zal ik zijn. Kom als de Weg, weet ik wat ik nu heb? Soms verdwaal ik nog steeds. Alleen met tranen en pijn voel ik me eenzaam en klein. Ik begrijp niet waarom. Hoe diep een dal kan zijn, is wat een foutje dan wel is? Vaak gevallen en op Mij. Dat is wat me motiveert Het tot geluk is wat ik nooit meer kwijt wil Leef, het leven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 Bij mij, dat is wat me motiveert. Het ultieme geluk is wat ik nooit meer kwijt wil. Bleed, het leven met deze. Met jou. Mike Danen met uh, geluk. Hij is druk met zijn promotietour... Uh, van dit uh, geweldige, gezellige nummer. Geluk. En uh, komend weekend... Is it, hij is, uh, treedt uh, Mike Danen op... bij de aardappelschilwedstrijd in Zandvoort. Vanaf een uur of twee uh, zal daar... aardappelschilwedstrijd zijn. En daarna, na het schillen... gaat hij... Uh, een paar keer uh, voor zingen. Dus uh, als u zin hebt in een feestje, kom dan naar het Kerkplein. Vanaf twee uur, aardappelschilwedstrijd op het Kerkplein. Hartstikke leuk. Uh, Tuin, ga je ook schillen? Nee. Nee, nee. dat niet? Nee. Oké, okay. sorry. Nee, sorry ook nog. <laughs> dat hoeft niet. Hé, hey, het is 1 april. Heb jij een 1 april grap uitgehaald? Het is 1 april geweest. Of uh, geweest, ja, dat bedoelde ik. Of ik er een heb uitgehaald? Ja. Weinig. Nou, nee. ik, ik wel. Eén grapje. Heb je, heb je er wel één Ja, uitgehaald? met mijn Facebook vrienden. Oh, ik had gezegd op Facebook dat ik uh, heel veel mensen uit mijn Facebook uh, ging verwijderen ja, van uh, mensen. Die vond en ik, erg ik leuk. allemaal neppe namen. En uh, daarna stond, toen iedereen naar beneden was Waar stond er 1 april. Uh, ja, die vond ik erg leuk. Nee. En ik vond uh, ja, dat er matige grappen waren dit keer in het nieuws. Maar ja, op een gegeven moment is het allemaal wel een beetje uitgekoud. Maar Google had wel een hele leuke grap, toch? Ja, Google had wel een, een hele leuke grap. Want Google zou namelijk met uh, Google Wind komen. En dat zou een einde moeten maken aan dit... Uh, aan de regen in ons land. Oh ja, En dat je dan uh, de, de grote windmolens aanzetten richting het zuiden. Ja. En dat de wolken allemaal naar het zuiden verdwenen. Precies. Burant. En Had hadden ze ook een heel filmpje bijgemaakt. Heb ja. dus <laughs> je die al gezien of niet? Ja, ja, ja. En dan kon je dus van, uh, af, uh, vanaf thuis... kon je het mooi weer maken eigenlijk. Ja, mooi hè? Ja. Ja. Goed bedacht van Google. En, en dan zou het alleen maar in Nederland mooi weer zijn. Ja. Nou, geweldig. Nou ja, helaas is er geen Google wind... Wel misschien in je broek, maar niet uh, buiten. En, uh, <laughs> maar uh, dat, uh, dat is waar. Zometeen uh, hebben wij, wij uh, Lidze Hille in de uitzending. Hij helemaal uit Friesland bellen we hem. En hij gaat zometeen niet over windjes. Uh, Praten maar vooral over 24 billen. Dus ik ben benieuwd. Hé, hey, dames en heren, blijf lekker luisteren. Naar CFM in de avond live. En uh, gezellig dat u luistert. En even die verzoekjes: 023 573 0393 We gaan dan luisteren naar Vincent ons, met Dromendans. Dromen alsof we zweven door de lucht. Een op wolken.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 Zonder jou zijn, jou zijn Ze willen weten wat we doen never nooit you more the big city boy never En we zijn lekker traag vandaag deze uitzending. Hartstikke gezellig. Je moet hem opnieuw intikken, helaas. Ja, het is een beetje rommelig vandaag, maar dat maakt allemaal niet uit. En uh, ook een beetje gezellig. Dat zijn we, en toen, we hebben een beetje een kneuterig radioprogramma. Maar wel heel erg gezellig, waar de telefoon het weer niet doet. En uh, hij gaat over. Hallo, wie is daar? Nee, er is niemand. Je moet hem even opnieuw intikken, Timen. Je bent live op de radio. Oh. Zet even muziekje op. Jij hebt mijn spulletjes allemaal. Tijmen. Geef me die muis. Nu. Meteen. Jongen, jongen, jongen. Dit is uh, CFM Radio. Jullie luisteren nog steeds naar CFM in de avond. Luistert, uh, live. We gaan eventjes een plaatje nog voor u draaien. En dan zijn we zo meteen terug met de Hillen. En uh, wij gaan. Uh, Femke draaien. Laat me gaan hier op CFM Zandvoort. Blijf lekker luisteren. CFM in de avond live. Op ZFM Zandvoort eh, Leuk dat u luistert naar een gezellige programma Beetje rommelig vandaag, maar het maakt allemaal niet uit we hadden Even een telefoonstoring Maar we hebben maar een telefoon, goedenavond Goedenavond, ZFM Ja, gezellig dat je even tijd hebt gemaakt Sorry Ik zei gezellig dat je even tijd Voor ons hebt kunnen maken Ja, nee, zeker, zeker, ik heb net de jongens die zelf net op bed Mijn zoontjes okay. Maar nee, daar maken we even tijd voor hè? Ja, Lietse Hille. Ja, Uit Friesland? Oud. Uit Friesland. Gezellig. Ja. ja. En uh, jij ja, hebt een nieuwe single, 24 billen. Vertel. Ja, joh. En, nou ja, goed, die plaat. Het is, het is niet te geloven wat er op dit moment gebeurt. Want uh, uh, nou, ik, ik neem het tegenwoordig op bij Emil En vorig uh, jaar is dat geresulteerd in een album. En we zijn dus nu bezig voor een nieuw album. En uh, uh, het is de bedoeling dat we dus eerst drie singles uit gaan brengen... en daarna het album. En 24 Willen, dat is dan de eerste uh, single van het nieuwe album. Ja, en, en zoals het er nu uh, uh, naar uitziet, ziet... is het gewoon een schot in de roos. Want hij is onder andere op dit moment bij Radio NL Hollandse Nieuw. Hij was bij Radio Continu de schrijven en gewoon ieder station pikt hem op. En je hoort zulke ongelooflijk leuke reacties vanuit het land. Dat is gewoon echt waanzinnig. Nou, geweldig. <lacht> ja. Emiel die belt mij op, s'nachts om half twee, dat is maandag drie terug. Zaterdagmiddag om, om half twee krijg ik, wat wettig van mij. Hij zei: open even je mail. Nou goed, ik denk half twee s'nachts prima. Ik open die mail. En hij had ook gezegd: van, Ik heb nou een liedje heb ik gemaakt en die, die komt helemaal naar jou toe. Dus ik open s'nachts om half twee, open ik die mail en dan komt dit liedje naar voren: 24 billen. En ik was gelijk net zo enthousiast zoals Emiel dat ook was. En ja, we zijn er gewoon volop voor gegaan. Ja. Ja, en op dit moment uh, heeft dat geresulteerd in dit liedje, jongen. Ontzettend leuke clip hebben we erbij gemaakt. Die is inmiddels in een week tijd 32.000 keer bekeken. Dus wow. ja, het liedje leeft ontzettend, ontzettend. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik heb er geen andere woorden voor. Maar uh, het gaat ook echt over billen? Het is een ondeugend liedje met een hoog. Ik ben met drie, drie vrienden ben ik op stap in Amsterdam. En op een gegeven moment komen we in een cafeetje met daarachter een hele duistere zaal. Nou, laat de verbeelding spreken. Het blijkt dan een bananenbad te zijn. En wij gaan eigenlijk als vrienden zijn er helemaal los. Ons hele maandrol gaat er doorheen. We gaan helemaal gek doen. Een flesje champagne, je Ja, je kent het allemaal wel. Nou, goed, en op een gegeven moment dan moet je ook weer naar huis. Dus heel wat platzaks gaan wij naar huis. En dan moet je ja, eigenlijk tegen je vrouw zeggen hoe het was. Maar dan is het leuk dat je het voor eigen best wel natuurlijk. Wel op zo'n plek. En daar gaat het liedje een beetje over. Het is dus gewoon een liedje met een knipoogte dus een gimmicklied. plaatje. Oh, grappig verhaaltje, maar uh, hij, hij slaat in als een punt. Nou, gezellig. Ik ga hem zo meteen zeker even delen op onze Facebookpagina. Dat willen de luisteraars vast ook wel even zien. Ja, leuk, leuk, leuk, joh. Ja, goed of vertel me. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt, maar gewoon in een week tijd 32.000 keer. Nou, uh, ik vind dat uh, best veel, als ik heel eerlijk mag zijn. Maar ben je niet bang dat het alleen maar door de titel billen komt? Nee, heel grapje. <laughs> nee, nee, weet ik niet. Kijk, we hebben natuurlijk het hoesje. Uh, uh, ik weet, heb je het hoesje voor je gelegen of heb je hem digitaal gekregen? Uh, we hebben hem digitaal. Nou goed, het hoesje is gewoon echt zwart... maar wittelep, zielend in de billen staat erop... en dat is ook echt bewust gebeurd... van, uh, we gaan het liedje niet al via een hoes uh, uh, verraden, zeg maar. Dus uh, nee. laat de verbeelding een klein beetje spreken... en uh, ja, hij is gewoon echt ontzettend goed... wat hij, wat hij uh, overal opgepikt... en ik was gisteren dat ik dan de markt met de Hollander... in Ter Aar en daarna de Unity Wende... ook daar alle twee dol, dol enthousiast. Nou, leuk... En zo zit ik onderweg in Straven naar Huizing, en dat was ook alweer een spontane actie. Ik rijd naar Zwolle en ik ben op zoek naar een stuk Nederlands taal muziek op radio. En in één keer krijg ik een geheime zender ervoor. En nou is het, heel, men weet het ook, in de groep van nieuw zwollen, Zwolle, uh, daar, daar zijn nog heel veel internetpiraten. Ja. En ik reed daar langs, en zo komt er ook een telefoonnummer in de scherm. Ik denk, ik ga die jongen bellen. Ik zeg, nee, oh, die spreekt niet te heel maar die jongens helemaal enthousiast, geloofden we het eerst niet, alles goed. Weet je lullijk, ze weet je wat ik doe, ik zeg: krijgen even bij jullie langs. Maar nou goed, ik heb dat de hele avond gisteravond al gezeten, jongen. hartstikke gezellig. En ook deze jongens zijn inmiddels zo enthousiast van die 24 billen. dat ze in, in hun eigen uh, kringetjes, zeg in die piratenwereld, zijn ze die platen al massaal aan het delen. Ja, nou, helemaal top, ik, toch? Ja, ja, dat is geweldig. Kijk, dat hebben we meteen zo'n jongens gezegd. Ook, ook stations zoals jullie, jullie nemen nog de moeite om uh, het taal niet gewoon te draaien. Ja. En, Kijk, mede door stations als uh, ZRW en, en maar ook zo op de internet, de uh, Piratenstation, die ik gisteravond bijvoorbeeld nooit was, dat was nog piraten Maar dat soort jongens maken wel de hit. Ja. Uh, uh, het liedje moet geluisterd worden. En als het uh, mede ook nog door stations als jullie gewoon echt wordt ondersteund, dan krijg je de kans om een hitje te creëren. Want dat kan je namelijk niet alleen. Het publiek moet het liedje nu gewoon gaan ontdekken. En uh, uh, zoals het er nu naar uitkijkt, gaat men het ontdekken. En ja, dan is natuurlijk alles. Steun uh, is gewoon hart, hartelijk welkom. Ik bedoel, ik ben er ontzettend blij mee. Dus dankjewel voor jullie ondersteuning. Nou, wij zijn ook weer blij met jullie als artiesten. Want ja, zonder uh, ge muziek geen radioprogramma toch. Nee, precies, zo is het ook nog een keer. Kijk, wij doen natuurlijk ons uiterste best om ook leuke liedjes, ook voor jullie stations te maken. En ja. uh, dan is het wel zo dat we tegenwoordig natuurlijk met een hele, hele grote groep artiesten uh, uh, en, en zangeressen natuurlijk rondom dezelfde vijver zitten te hengelen. Ja, ja, ja. Om toch een keer te proberen daar een liedje tussenuit te vogelen die opvalt en die het gaat doen. En ik hoop gewoon echt oprecht dat Emiel Hartkamp en ik dan uh, nu een keer een klein gelukje hebben dat het misschien toch een keer gaat lukken. Nee, je hebt het in ieder geval met een hele goede producer gedaan, het uh, liedje. Emiel is ja. een uh, wereldman uh, in uh, muziek. Nou ja, goed, ik dus... heb met Emiel, ik heb natuurlijk, ik ben al 11 jaar ben ik dan uh, onderweg, al zijn liet liefde Hillen, dat ik van mijn, van mijn hobby mijn beroep heb weten te maken. En in die 11 jaar ben ik wel een klein beetje zwervende geweest qua studio. En Emiel was in de eerste instantie natuurlijk een beetje ver van je bed zo. Want ja, de Emiel Hartkamp, daar ben je natuurlijk niet zomaar aan. En toch, nee. achteraf gebleken, had ik het maar eerder gedaan, want Emiel is wel ontzettend toegankelijk. Nou, helemaal super. Ik heb, ik heb met Emiel gewoon echt een klik. Uh, uh, uh, we houden een beetje van dezelfde dingen, we hebben bijna een beetje dezelfde humor. het ontwikkelen we een glazen en dan komen er leuke ideeën naar boven. En dat is gewoon hartstikke gaaf. En ik heb in die elf jaar ik heb, uh, verschillende studio's gehad, maar ik heb wel het idee... dat ik voor mijzelf een ander plekje heb gevonden van, ja, hier vul ik mij thuis. Lietjes kloppen, en uh, dus dat, ja, ik wil het samenwerken met Benio. Nou, helemaal super. Nou, uh, ik, we gaan hem gewoon lekker draaien, denk ik, Na alle leuke, gezellige... Ik vond het in ieder geval heel leuk om je aan de telefoon te hebben. Leuke babbel heb je in ieder geval. Bij sommige artiest moet je het echt eruit trekken. Maar bij jou, uh, je, je kletst lekker door. En, uh, maar ook gezellig en ook met leuke, uh, leuke informatie, toch? Ja, nou hartstikke leuk, jongen. luisteren de volgende keer naar Melkie, maar dan komen we gewoon een keer langs. Gaan we elkaar de hand geven. Gaan we zeker doen, dat zou ik leuk vinden. Nou, helemaal super. Oké, okay. nou we gaan draaien, ik ben toch wel heel erg nieuwsgierig naar het liedje geworden. Nou, zet hem op en plank ga, zet hem hem, daar komt ie! Hé, hey, dankjewel hè, tot de volgende hey. keer! Jo, bedankt, hoi hoi. hoi hoi! Hoi! Ik ging met vrienden naar Amsterdam Van kroeg naar kroegie, wat moet je dan? Wij kwamen ergens, het was niet normaal Zo'n duister zakje met daarachter nog een zaal. Nou, wij genoten, het was bizar. Ze noemden daar dat een bananenpark. Het kost zinte, ze vluchten ons daar gaan. Maar Achje je af en liet ze hingen in een paal. Twaalf meiden op een rij. Het is iets voor mij En hey ja, hey ja, oh, hey. ze scheuren met die kont Ik kwijl dat lied daaruit. mijn mond Wat hey ja, hey ja, oh, hey. werd een feestje Tot s morgens vroeg Want ach, je kent het Het is nooit genoeg een fles champagne en wat kaviaar, maar met de rekening was ik heel snel mee klaar. Mijn hele en dat ging eraf. alleen omdat daar wat vrouwen staan. Maar ach, nu heb ik een mooi verhaal over de vrouwen. De dat was nog eens iets voor mij. Hey ja, hey ja, en ja, ze met die koning. Als dat liep daar uit mijn mond. Hey ja, hey ja En op de terugweg hadden we pret. Geen tijd voor slapen het is dus niet naar bed De vrouwen vroegen Hoe is het geweest Een heel klein leugentje Dat helpt je dan het meest Want als ze weten Hoe het is gegaan Dan had mijn koffer Buiten gestaan De dus beter zwijgen Dan het verhaal Want die van ons die hangen Bye. Hetzelfde plaatje, toch uh, Diamond? Helemaal niet verkeerd. Helemaal leuk. Hey, uh, het is misschien wel leuk. Ja. Uh, er zit een bekend deuntje in dit uh, muziekje. En, uh, ik, uh, een dubbelhit, vertelde jij ja, net. Ja, een dubbelhit. En ik zei toch in het begin van de, of, uh, van de uitzending ook vanavond... Uh, ...zei ik van nou, we hebben dit keer uh, gasten met, uh, ja, met het, uh, onze vaste items... Dus ...de tv-tune, dus nu net met Kenneth natuurlijk... Uh, Hadden we uh, onze uh, Expeditie. Expeditie Robinson Tune. En nu hebben wij een dubbelhit van Jannes. Laat me horen. Een beetje meer. Er zit dezelfde toon in. Niet dezelfde tekst, maar wel dezelfde toon. Dit is de dubbelhit. Jannes, een beetje meer. En 24 billen. Ik ken jou nu al zo lang. Maar jij weet niet wat ik verlang. Wat ga ik jou zeggen? Als ik droom, droom ik van jou. En zie je naast me als mijn vrouw. Oh, wat moet ik nou? Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer. Mijn hartje gaat voor jou de hele dag. Dat geef ik toe, maar van dat wachten word ik wel een beetje moe. Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer, want als ik aan jou denk krijg ik de kriebels weer. Ik word een crazy van, maar ja wat moet ik dan, ik wil je elke dag een beetje, beetje meer. misschien een rare vraag, maar het liefste wil ik jou vandaag. Ik kan niet meer wachten. Dus zeg me wat jij voelt voor mij en maak me met jouw liefde blij. Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer Mijn hartje gaat voor jou de hele dag te kien. Je maakt me stapel gek, dat geef ik toe Maar van dat wachten word ik wel een beetje moe Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer Want als ik aan jou denk, krijg ik de griebelvlieg Ik word er crazy van, maar ja wat moe ik wil je elke dag een beetje, beetje meer. Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer. Mijn hartje gaat voor jou de hele dag te keer. Je maakt me stapelgek, dat geef ik toe. Maar van dat wachten word ik wel een beetje moe. Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer. Want als ik aan jou denk, krijg ik de griebels weer. Ik word crazy bang, maar ja, wat moet ik dan? Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer. Ik word een crazy van, maar ja, wat moet ik dan? Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer. Ja, de dubbelhit van vandaag, een beetje meer. En 24 billen van, uh, van hoe uh, heet die man nou? Wat erg. Wat, wat zei je? Hoe is het terug? Lietse. Lietse Hillen. Dat was ja, het. Lietse Hillen, ja. Ja, 24 billen. Nou ja, ben ik de volgende plaat alweer kwijt. Het gaat wel weer lekker vandaag, hè? Voor me. Voor me damen, zochten we. Voor me damen, ja. Nou. <lacht> mm. <lacht> Anders doe je winter in Zandvoort. Nou, doe maar even. Leef van Anderazes Junior hier op CFM Zandvoort. In Amsterdam.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 Alsof de morgen niet bestaat, leef Alsof het nooit echt af is, een leef Pak alles wat je kan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 I call this victory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 Ja, can, Wat een gezelligheid op uw radio. Dit is nog steeds CFM in de avond live. En we zijn alweer aan het uh, laatste paar minuutjes gekomen van deze gezellige uitzending CFM in de avond live. Timon, ik wil je heel erg bedanken. Ik wens je volgende week heel veel succes in het ziekenhuis. Het gaat lukken, ja. Ik, uh, ik, hou jullie, uh, of, uh, ja, ik hou jullie op de hoogte. En, uh, en jij belt mij even. dinsdag ja, gezellig in het ziekenhuis? Dat gaan we zeker doen. In ieder geval voor je, via je vlog. Joe Tijmen. Volg je gewoon via YouTube. Kan je volgen. Jo En dan komt het helemaal goed. Dan weet het helemaal hoe het met jou gaat. Toch? Zeker weten. Ja. Hey, uh, volgende week hebben we Rob van Daal in de uitzending. En uh, even kijken hoe die heet. Heb jij hem? Als je eigen... Ja. Hm? Of als je echt uh, van... En houdt. Dus uh, dat, dat, is dat is in ieder geval zijn nieuwe single van uh, Rob van Daal. En wij hebben hem in de uitzending. Dus hartstikke gezellig. Hij is ook uh, van het uh, liedje De Reiger. Als je springt, springt, springt als een tijger. Dat liedje. Oké. Okay. En nu gaat de knop <laughs> van Idols uh, of van X-Factor... Uh, maar in ieder geval... Uh, ja, behoorlijk, heel, ja. Ja, behoorlijk, hè. <laughs> Ik wil iedereen in ieder geval bedankt uh, voor het luisteren. En uh, Tijmen, tot over twee weken. En, um, tot over twee weken, ja. U, jij, u je, jij moet op zoek naar nieuwe co voor uh, Volgende uh, week. Uh, ja. ja, misschien wil Dolly wel weer. We gaan gewoon Dolly weer vragen. Gezellig. Oh, dat is wel leuk. Ja, ja toch? Ja. Uh, in ieder geval heel erg bedankt uh, voor het luisteren, dames en heren. Volgende week zijn we er weer. Gewoon weer van 6 tot 8 Hier op ZFM Zandvoort. En uh, tot de uh, volgende week. Bye-bye. So, tot de volgende keer. Doei, doei.